Kees Groot met het NOS-journaal. Leraren, ik zie gaan voeren voor meer salaris en minder werkdruk. Mogelijk komen er nieuwe stakingen, laten de bonden weten. Het geld dat het kabinet uittrekt is onvoldoende, vinden ze. De docenten willen 900 miljoen euro voor hogere salarissen. Het kabinet gaat niet verder dan 270 miljoen Ik hoor dat de raadsvergadering zo gaat beginnen. Dus we schakelen over naar de raadsvergadering. Hebben ze antwoord? De vergadering wordt geopend door de burgemeester Niek Meijer. Goedenavond dames en heren. Hartelijk welkom bij de openbare raadsvergadering van de gemeente Zandvoort 1 november. En als je een beetje tegen de Sinterklaas en de kerst aankomt, denk je wel eens aan wat voor spel ga je spelen. En ik zou zeggen, het is drie op een rij. Want dan hebben de meeste mensen hier inmiddellijk bingo. En daarmee bedoel ik dat we inmiddels de derde avond gaan invullen met vergaderen... En een aantal van u gaat morgen wellicht hier ook nog komen. Ik hoor dat u daar ook uw eigen gedachten over heeft. Nogmaals, welkom. En zo ken ik u ook. Dus dat, uh, dat gaat weer goed. Van mijn kant zijn er geen mededelingen. Ik kijk even rond. Zijn er van uw kant mededelingen over belangenverstrengeling of betrokkenheid? Dat is niet het geval, zie ik. Dan gaan wij naar de loting. Eens even kijken. Nummer zes. Meneer Hermsen, als het tot een hoofdelijke stemming komt, begint het lot bij u. Daarmee gaan wij naar de agenda. En... De agenda laat in ieder geval toe dat wij agendapunt 5 eraf halen. Dat is de begroting 2018. Die stond gepland voor twee avonden. Maar u heeft gemerkt voor de luisteraars thuis en wellicht de zaal... dat wij gisteren geslaagd zijn die begroting af te ronden. Want dat is op zich een knappe prestatie en dat geeft wat lucht voor vanavond. Dus met uw welnemen haal ik dat agendapunt eraf. Zijn er van uw zijde andere punten ten aanzien van de agenda? Dat is niet het geval... Dan hernummert de agenda zich in die zin dat ingekomen post wordt dan vijf. Het verslag van de vorige vergadering wordt zes. En de sluiting wordt dan zeven. Al dus vastgesteld. En dan ga ik naar de bespreekstukken op deze agenda. Dat is agenda punt drie. En dat is allereerst het bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw-Noord. Er heeft mij het verzoek bereikt vanuit uw raad om eh, allereerst nog een gedachtenwisseling te hebben over de anterieure grondexploitatieovereenkomst. En voor u achter in de zaal, maar ook voor de luisteraars thuis... dat betekent dat we gaan praten over strategie en geld. En u zult begrijpen om de positie van de gemeente daarin te waarborgen. Dat zult u zelf ook doen, doen wij dat in beslotenheid. Dat is volstrekt normaal, het is niet anders. Het meest vervelende is nu dat ik deze vergadering ga schorsen en hem dan heropen nadat deze zaal is ontruimd. En dan bedoel ik daarmee, wilt u zo vriendelijk zijn om tijdelijk naar de gang te gaan? Want ik kan hem niet laten ontruimen, dat wil ik ook niet. Maar ik stel uw medewerking op prijs. Ik schors. Dames en heren, op dit moment is het een besloten vergadering op de raadsvergaderingen. Dus eh, zodra de besloten gedeelte voorbij is, dan zullen wij weer teruggaan naar de raadsvergadering. Ja, tot dan, eh, nog wat muziek. Hier Eric Clapton met Tears in Heaven. I'm not the only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 Zusjes hand in hand, heel holland lag nu om de babysitter zong en met dat jong.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 Ja, goedenavond dames en heren. Voor mocht u net inschakelen, we zijn live bij de raadvergadering op ZFM Zandvoort. Op dit moment is er een besloten vergadering bezig, of in ieder geval een besloten gedeelte. Dus uh, zodra dat de uh, vergadering weer heropend wordt voor het publiek, dan, uh, dan zullen wij uh, weer overschakelen naar de raadsvergadering. En tot dan uh, zal ik u voorzien van muziek zolang uh, de beverradering uh, besloten is. Ja, goedenavond dames en heren. U luistert naar de raadsvergadering op CFM Zandvoort. Er was een uh, besloten gedeelte. Inmiddels uh, zie ik uh, weer beweging in de raadsvergadering in de raadzaal. Dus dat betekent dat, ik, denk ik, zo, dat we zo weer kunnen overschakelen op uh, de raadsvergadering. En uh, dan kunnen wij de vergadering voortzetten op uh, de radio. Ik hou het even in de gaten uh, in uh, hoe lang dat uh, ongeveer nog uh, gaat duren voordat we weer gaan beginnen. Want het is nog even een muziekje. En zodra we de raadsvergadering weer begint, dan, uh, gaan we natuurlijk gelijk weer over naar, uh, naar de raadzaal. Dames en heren, de raadsvergadering wordt weer heropend door de burgemeester Niek Meijer. Veel plezier bij de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. In de gang. Ik vermoed van wel, vanuit op de gastvrijheid in dit gebouw. En ik zie mensen instemmend glimlachen naar mijn kant. Dat zeg ik voor de luisteraars thuis. Wij gaan naar, wij blijven bij het bestemmingsplan Bedrijventerrein Nieuw-Noord. Agenda punt 3, dat had ik al aangestipt. Dat is een nieuw bestemmingsplan. En dat is, gelet op de ouderdom van al die plannen en de ontwikkelingen, wel een dijk van een prestatie geweest om dat hier nu te gaan behandelen. En u weet het hierbij ook, net als bij andere zaken, achter mij staat een mooie spreuk. Alle man van pas te maken en door iedereen bemind zijn de onmogelijkste zaken die men in de wereld vindt. Hij is ingedaald, denk ik, hè? We gaan in eerste termijn, <laughs> We gaan in eerste termijn uh, vaststarten. Ik maak even een rondje wie in eerste termijn het woord wil. In ieder geval meneer Kramer, meneer Beelen, meneer Cohen, meneer Sandbergen, meneer Paap, mevrouw Rietkerk, meneer Berensen zag ik in mijn ooghoeken. Volgens mij iedereen, of niet? Nee, nee. En meneer Veldtjes. Ja. Meneer Kamer, wilt u het spits afbijten? Voorzitter, uh, dank u wel. Um, ik heb maandag uh, aandachtig uh, geluisterd uh, naar uw uh, verhaal over het uh, Watertorenplein. En... Um, we zijn op dit moment ook weer bezig met uh, gebiedsontwikkeling, maar dan in Nieuw-Noord. En daar aan de grondslag ligt een uh, bestemmingsplan. En mijn fractie die heeft al eerder uh, aangegeven dat wij uh, zeg maar de, het resultaat wat nu ligt... Uh, ja, mo een moeilijk, moeizaam proces uh, is geweest. Um, zo is de nota van uitgangspunten eerst... Uh, Voorgelegd aan de gemeenteraad, later weer teruggetrokken en is het uiteindelijk door het college vastgesteld. Um, wij hadden dat liever gezien uh, dat dat door de gemeenteraad was vastgesteld. Dat geeft dan ook kaders voor het college, kaders voor de ambtelijke organisatie om tot een uitvoering van een bestemmingsplan uh, te komen, wat hier vanavond voor ligt. Um, wij hebben op dit moment uh, de keuze om dingen te wijzigen of vast te stellen. Maar zodra wij wijzigingen in het bestemmingsplan uh, doen... zal er opnieuw een bestemmingsplan te inzagen moeten worden gelegd. Omdat mensen daarin de gelegenheid moeten worden geboden... om hun zienswijze daarop te geven. Um, voorzitter, het is niet de eerste keer... Uh, dat wij de VVD waarschuwt uh, over de gang van de procedure. Het is ook niet de eerste keer dat een bestemmingsplan hier in Zandvoort sneuvelt bij de Raad van State. Dus het leidt ons wijs, en dat hebben we al in de commissie aangegeven, dat dit stuk niet rijp voor besluitvorming is. Stemmingsplan. Voorzitter, ik uh, citeer. blijkt de toelichting een tweeledig karakter heeft. Het oostelijk deel van het plangebied wordt grotendeels conserverend bestemd als bedrijventerrein. In het westelijk deel van het plangebied worden diverse ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Waarbij de bestaande legale situaties positief is bestemd... ...en herontwikkeling, woningbouw en functiemenning door middel van wijzigingsbevoegdheid... ...en een uitwerkingsverplichting mogelijk moeten worden gemaakt... Vaststaat dat de voorziene herontwikkeling reeds is opgenomen in de in 2010 door de Raad vastgestelde structuurvisie Paro AC Plus 2025 en in de naderhand door het college uitgewerkte nota van uitgangspunten. Van belang is verder dat bij het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid en een uitwerkingsverplichting de haalbaarheid en uitvoerbaarheid aannemelijk moeten zijn en er regels en grenzen dienen te worden gesteld over welke voorwaarden van deze verpliking flexibiliteitsinstrumenten gebruikt kan worden gemaakt. Ten aanzien van de uitvoerbaarheid signaleert de adviescommissie... dat de gronden ter plaatse van het AWZI-terrein... in eigendom zijn van het Hoogheemraadschap van Rijnland en bij de gemeente. Verder heeft zich één ontwikkelaar, pak 3D, aangediend... die bereid is het gebied te ontwikkelen... ...met deze partij zal een anteriore overeenkomst worden gesloten... ...en de onderhandelingen hierover verkeren in een vergevorderd stadium. De adviescommissie acht die in het bestemmingsplan opgenomen uitwerkingsverplichting daarmee uitvoerbaar. De adviescommissie acht het aannemelijk dat de uiteindelijk beoogde bestemmingen... ...binnen een planperiode van tien jaar zijn gerealiseerd. Ten aanzien van de wijzigingsbevoegdheid... ...merkt de adviescommissie op dat deze afhankelijk is van de medewerking van een aanzienlijk aantal individuele eigenaren van de percelen waarvoor de wijzigingsbevoegdheid geldt. En dat, deze eigenaren nog geen, dat met deze eigenaren nog geen concrete afspraken zijn gemaakt over herhuisvesting. Verder is niet gebleken dat de raad voornemens is tot oneigening over te gaan. De adviescommissie stelt vast dat in hoofdstuk 7 van de toelichting overeenkomstig het bepaalde in artikel 3... ...punt 1, punt 6 van het besluit ruimtelijke ordening... ...een verantwoording is opgenomen op de aspecten economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. Hieruit blijkt dat de gemeente voor het bedrijf Terijn Zandvoort Nieuw-Noord... ...een passief aankoopbeleid heeft, wordt gevoerd. Dat doet echter niet aan af dat in, in een bestemmingsplan op te nemen... ...wijzigingsbevoegdheid moet, uh, moet, volda, uh, moet worden vandaan aan de vereisten van de uitvoerbaarheid... De adviescommissie geeft de raad erom in overweging in de toelichting op te nemen op welke wijze zal zijn geborgd dat de met de wijzigingsbevoegdheid te realiseren bestemming binnen de planperiode zullen worden verwezenlijkt. Nou, voorzitter, daarop heeft het college een, een reactie gegeven met de wijzigingsvoorstellen. En um, als wij dat lezen uh, zien we eigenlijk dat het college daarin contrair gaat. Um, ook is voor mij nog onduidelijk of de anterieure overeenkomst op dit moment al is ondertekend. Dus ik zou daar eerst in, in eerste uh, termijn een reactie van het college op willen hebben hoe zij dit advies heeft geïnterpreteerd. Meneer. Kramer, u uh, duidt dat het college contraire lijkt te gaan. En wethouder Bluis, als die straks in de beantwoording wil, graag door u geduid hebben wat u bedoelt met contraire nee, maar... we, Weet u waar het staat? Want dat helpt dan de wet, want dan kan die gaan zoeken terwijl we het eerste termijn verder gaan. U mag het mij ook straks. Uh... Voorzitter, pagina 4 en 5 van, uh, van uw eigen en 6 zelfs van uw uh, de wijzigings. Uh... Van het raadsvoorstel? Nee, van de, u heeft wijzigingen voorgesteld. Ook ambtelijke wijzigingen. En hierin is dus ook dit advies van uh, de, onze eigen adviescommissie. Daar heeft u een reactie op gegeven. Ja, maar, ik krijg geen antwoord. Ja, dat staat. Het antwoord van meneer Kramer is: wethouder, bluis. Dat dat in de, dat stuk wat hij net noemt, dat overzicht, pagina 4, 5 en 6 staat. Heb ja, ik wil graag weten u goed? Wat, wat daar contraire aan is. Dat snap ik niet. Uh, ja, doe maar. Dan denk ik, we gaan uit. eerst even uh, een rondje verder. En dan komt dat wellicht nog later. Ga eens even kijken. Uh, meneer Cohen. Ja, dank u wel. <kliek> um, ja, we hebben net uh, een hele affaire achter de rug met het Watertorenplein. Waarbij wederom weer een wethouder gesneuveld is. Een ander feit is dat een bestemmingsplan al 40, 50 jaar oud is. En dan vraag ik me af, ja, moeten we niet wat voorzichtiger zijn? Hè? Wat hebben we nu geleerd van deze affaire? En waarom, waarom nu opeens dat we binnen een bepaalde tijd een bestemmingsplan, wat, wat niet volledig uitgekristalliseerd is in mijn ogen, waarom moeten we dat zo nodig toch nog in deze periode er doorheen drukken? He, kijk dan eventjes terug naar uh, wat, wat we geleerd hebben eventueel van het Watertorenplein. Misschien hebben we er niks van geleerd hoor, dan gaat de soap gewoon uh, verder. Dan uh, krijgen we weer andere dingen. Dus eigenlijk een waarschuwing. En, <clears throat> ja, ik, ik vind, zo heb ik altijd geprobeerd te werken. Dan, als er een probleem is, dan ga je dat eerst proberen op te lossen, het probleempje, in het totale aspect. Maar hier wordt gewoon het totale aspect voor ogen gehouden. Eindstreep willen we halen, maar alle hobbels, risico's, afhankelijkheden enzovoort die we tussendoor tegenkomen, ja die nemen we maar voor lief. We zien het wel. Ja, maar dat is toch geen besturen en dat is toch, toch ook geen, niet het uitvoeren van een project. Ik wil het hier even bij laten. Excuses. Dank u wel meneer Cohen. Meneer Paap. Ja, dank u voorzitter. Uh, een vraag uh, aan de wethouder. Uh, deelgebied 1b. Uh, er waren toen twee insprekers, dat was de heer De Strijder en ik dacht de heer Van Dam... Uh, over de bouwhoogtes uh, van 8 meter op te trekken naar 14 meter. Als ik het nou goed gelezen heb, in uw uh, uh, schriftelijke beantwoording... Uh, zijn er mogelijkheden geboden om uh, dat te doen of in ieder geval een escape om dat te gaan doen. Is dat, uh, klopt dat, uh, voorzitter? En uh, uh, verder zijn we natuurlijk hartstikke blij met de woningbouw die straks gerealiseerd wordt, want uh, dat is echt hard nodig in antwoord. En uh, dat is het uh, voor meester mijn uh, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel meneer Paap. Meneer Berendsen. Dank u wel voorzitter. Voorzitter, zoals wij in de commissie al hebben aangegeven zijn we enthousiast over het bestemmingsplan. Er zijn misschien in de aanloop zijn er wat, wat zaken niet helemaal goed gegaan. Maar waar het wat ons betreft in feite om gaat is het eindresultaat. En dan met het eindresultaat. Zeker als het gaat om, om, om, om de plannen kunnen we alleen maar heel enthousiast zijn. En zoals ik ook gisteravond in de algemene beschouwing heb gezegd. Ik ben blij dat er inmiddels een betere verstandhouding is met de Kei. En dat zij ook volop bezig zijn met het uitwerken van die, van die plannen. En ik denk dat dat ook voor Zandvoort noodzakelijk is... dat de woningbouw gerealiseerd wordt. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de ondernemers... die, die daar hun bedrijven willen of gevestigd hebben... en, en nog vestiger willen. En ik denk dat ook in dat verband dat het goed is... dat nu eindelijk dit bestemmingsplan tot stand komt. En in de commissievergadering hebben we al aangegeven... waar wat ons betreft in ieder geval het knelpunt zit... Um, en dat is als zodanig um, nog niet veranderd. Um, en dan kijk ik uh, ook maar even naar uh, gewoon wat zaken die, uh, die aangetekend zijn ten aanzien van met name de problematiek rond de verplaatsing van de Curie-driehoek. Die wij als essentieel vinden voor het welslagen van het totale plan. En dat is helaas nog steeds niet uh, opgelost. Daar wil ik het voorlopig even bij laten. Dank u wel meneer Berendsen. Meneer Belen. Voorzitter, hartelijk dank. Ja, het is een eer dat ik als raadslid een bescheiden bijdrage mag leveren... in de totstandkoming van dit nieuwe bestemmingsplan. Met elkaar gaan we vandaag een eerste immense stap zetten... naar allereerst een prachtig nieuw, hoogwaardig bedrijventerrein. En we maken het grootste woningbouwproject van deze eeuw mogelijk. En de wijk Nieuw-Noord krijgt nieuw elan... waar iedereen al jarenlang op heeft gewacht... En voorzitter, nogmaals, vanavond lever ik een bescheiden bijdrage. De portefeuillehouder en zijn ambtenaren hebben een dijk van een prestatie geleverd. En dit heeft hij niet alleen gedaan. Sterker nog, dat heeft hij nooit alleen kunnen doen. Want samen met de ondernemers hebben we allemaal de schouders eronder gezet. En het bijzonder zou de CDA-fractie dan een diepe buiging willen maken voor, het bedrijf, voor de vereniging Bedrijventerrein Nieuw-Noord. Want vanaf 2014 heeft deze vereniging een constructieve bijdrage geleverd. Voorzitter, een onmisbare bijdrage. Bijna alle ondernemers zijn verenigd met één doel. En dat is ons bedrijventerrein mooier maken en ons beter te laten ondernemen. En in het bijzonder, voorzitter, zou ik dan de niet aflatende inzet van voorzitter Hans Hogendorn en secretaris Patrick Berg willen benoemen. Trots is misschien niet het juiste woord, maar we hebben een groot respect voor hun inzet voor Zandvoort en het bijzonder voor het bedrijventerrein de afgelopen jaren. Voorzitter, we hebben zes bestemmingsplannen. Vastgesteld tientallen jaren voordat ik überhaupt geboren was. Nu hebben we één nieuw bestemmingsplan. We gaan de verrommeling en verpaupering aanpakken. Het is een ergernis van veel ondernemers en bewoners in Noord. En vindt plaats komt een nieuw hoogwaardig bedrijventerrein op de voormalige waterzuiveringsterrein. Het CDA is hier erg gelukkig mee. De ondernemers op de Curie-druk zullen moeten worden bewogen om hun bedrijf te verplaatsen naar het nieuwe bedrijventerrein. En hier moeten we de belangen van iedereen zo goed en ver mogelijk afwegen. En hetzelfde geldt voor de handhaving wat we straks ook goed ter hand moeten nemen. En het bijzonder de jarenlang gedoogde situatie in de Max Planckstraat. Voorzitter, ik weet niet of we het allemaal beseffen hier... maar er gaat echt iets bijzonders gebeuren. Dit is een unieke kans. We gaan op een schaal bouwen die ongekend is voor de afgelopen decennia. En het CDA vond dat het tijd is om te gaan bouwen... en dat gaan we nu ook echt doen. En ik heb in september de woorden woningnood in de mond genomen. En voorzitter, ik ben er nog steeds van mening... dat we een groot tekort hebben aan betaalbare woningen. En we moeten gaan bouwen. En voorzitter, we gaan bouwen in Nieuw-Noord... Niet voor de rijkere Zandvoorters... maar dit keer voor de Zandvoorters met een wat kleinere portemonnee. Want we gaan bouwen voor jongeren, ouderen en jonge gezinnen. We gaan sociale woningbouw realiseren... op de voormalige Corodex... in samenwerking met de KEI. En voorzitter, daar ben ik echt oprets, oprecht trots op. Voorzitter, normaal, we zijn enthousiast. Dit is een unieke kans... en deze kans moeten we pakken met twee handen. En ja... Er zijn hier zorgen geuit en het is een enorme uitdaging. Maar ik denk als we met elkaar de schouders eronder gaan zetten... met de ondernemers, met het bedrijventerrein, dan gaat het lukken. En daar hebben wij het volste vertrouwen in. Dank u wel. Dank u wel, meneer Beden. Meneer Kramer, u heeft een interruptie. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat we vanavond hier twee dingen moeten scheiden. En dat is een stukje gebiedsontwikkeling waar iedereen voor is... Dat is ook waar uw uh, mooie pleidooi uh, over ging. En de procedure rond een bestemmingsplan. En zeker die laatste, die let nauw. We hebben alle ervaringen met de Raad van State nog niet achter de rug... waarin bestemmingsplannen worden teruggevlogen... omdat niet de juiste procedure is gevolgd. Maar dat laat ik even voor wat het is. Maar we hebben ook de voorzitter van uh, uh, de bedrijventerrein uh, hier gehoord... de heer Hogendoorn. Maar uh, wat doet het CDA met zijn verzoek... Meneer Beelen. Voorzitter, zou de heer Kramer het verzoek van de heer Hogendoorn nog een keer weer in deze gemeenteraad? Nou, de heer Hogendoorn heeft hier een, een pleidooi gehouden om meer tijd te geven om juist hetgene wat op de currydriehoek uh, gerealiseerd moet worden, ook in combinatie te doen met PAK 3D. Meneer Beelen. Voorzitter, um, dan zijn de heer Kramer, de heer Hogendoorn en de CDA-fractie het allemaal met elkaar eens. We vinden allemaal dat het op een goede manier moet gebeuren. We vinden dat, dat heb ik hier ook gezegd, dat we, al, dat, we dat op een goede en faire manier moeten afhandelen. En daar hoort een redelijke termijn bij. En voorzitter, wij gaan daar, wij gaan daar um, nou, daar gaan, we, daar gaan we naar kijken. En wij hebben de vertrouwen dat het gaat lukken. Ja, ja, voorzitter, nog even ja. dan een kleine terug... Uh... Blik op wat ik net uh, de, heb gezegd over wat onze adviescommissie heeft uh, gesteld. Dat ging juist over het punt wat de heer Hogendoorn ook aandroeg. Aan dus hoe gaat u die uitvoerbaarheid dan realiseren? Meneer Belen. Voorzitter, ik ben duidelijk geweest, wij, die, die uitvoerbaarheid, daar is voor, voor ons gele, gelezen ook wat het college heeft geschreven, geen, geen punt op dit moment. Wij hebben de memo's van het college gelezen, de mededeling aan de raad gelezen, daarin komt naar voren dat het wel uitvoerbaar is. Althans, dat, dat, dat we het uit kunnen voeren, voorzitter, en daar wil, dat is voor ons voldoende op dit moment... Om ja te zeggen tegen dit bestemmingsplan. Want ja, die gebiedsontwikkeling waar we het allemaal met elkaar eens zijn... dat is alleen mogelijk als we dit bestemmingsplan aannemen. Want dit bestemmingsplan maakt mogelijk... dat wij straks op dat Coredex terrein kunnen gaan bouwen. Dat we zelfs die, die, dat we die prachtige torens bij de, bij de brandweerkazerne kunnen regelen. Dat we een bedrijventerrein van het uh, waterzuiveringsterrein kunnen, kunnen maken. Dat is op het moment ook anders bestemd. Voorzitter... Dat bestemmingsplan is wat ons betreft uitvoerbaar... op basis van wat wij hebben gehoord van het college. En dat is een politieke afweging en het CDA vindt dat het uitvoerbaar is... en vandaar dat wij dit gaan steunen. Meneer Berensen, u wilt waarschijnlijk ook een interruptie op meneer Belen Be doen. Ja, ik hoor meneer Beeler heel enthousiast praten. Wat dat betreft zou hij een goeie zijn voor de afdeling... publiciteit en promotie van de gemeente Zandvoort. Uh, ik ben niet echt onder de indruk, want ik mis toch wel een aantal dingen... Uh, allereerst, uh, meneer Belen, hoe ziet u nu eigenlijk precies gegarandeerd dat die verplaatsing van die Curie-driehoek plaatsvindt binnen dit project? Want dat heeft u niet gezegd. U zegt wel van ja, dat moeten we gaan doen. Maar hoe doet u dat dan? En dan heeft u het verder, verder over een redelijke termijn. En dan ben ik toch wel nieuwsgierig van wat u dan beschouwt als een redelijke termijn. Meneer Beelen. Nee, we gaan eerst even uh, deze dialoog doen. Voorzitter, deze vraag zou ik graag willen doorgeleiden naar het college. Dank u wel. Dat kan natuurlijk niet, meneer de voorzitter. Als ik mag. Ik weet niet of ik mag, maar... Ja, uh, nou, meneer Berensen, dat kan op zich wel. Dat is een keuze. Er, nou, het, het valt binnen de spelregels, maar u mag er iets van vinden. Ja, kijk... Nou weet ik niet of, zeg maar, meneer Belen praat namens meneer Bluis... of dat hij zijn eigen mening heeft als, als fractie. Meneer Belen zegt van, uh, neemt een bepaalde stelling naar me in ten aanzien van de verplaatsing van die Curie-Driehoek. En ik vraag hem dus van hoe hij die garantie ziet. Dan moet hij die niet doorleiden naar het college. We horen straks wel wat het college ervan vindt. Ik wil graag weten wat het CDA ervan vindt. Voorzitter, ik vind het vervelend om in herhaling te treden. Ik, ik verwijs door hier naar het college. Dank u. Ja, voorzitter, de geschiedenis van het bedrijfterrein hier in Zandvoort omvat inmiddels een groot aantal jaren. En het was dan ook niet voor niks. En dat het college dat in maart 2014 aantrad... in haar coalitieovereenkomst schreef... dat er nu toch wel iets moet, moest gebeuren met het bedrijventerrein. En dat kan nu worden gezegd. Het college heeft de zaak voortvarend opgepakt en... Dat heeft dan weer geleid tot het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Nieuw-Noord. Dank u wel. Opmerkelijk in deze is dat het bestemmingsplan tot stand is gekomen met medewerking van veel ondernemers. En dat is zeker noemenswaardig. Al realiseer ik mij dat je het niet iedereen naar het zin kan maken... Toch wil D66 iedereen danken die een constructieve bijdrage heeft geleverd aan totstandkoming van dit bestemmingsplan. En als we het nu over het bedrijventerrein hebben, wekt dat misschien ten onrechte de schijn dat het alleen over de vestiging van bedrijven gaat. En dat is natuurlijk niet waar. In het verleden bleek dat er behoefte is aan bedrijfswoningen... En ook dat er dat is destijds in de coalitieovereenkomst van 2014 vastgelegd. En nu tot uitdrukking gekomen in de voorgestelde bestemmingsplan. Maar ook dat was nog niet voldoende omdat... en dat was menigheen van mening... deze locatie en met name het Cordex terrein en het gemeentelijk terrein voor de brandweerkazerne... het enige gebied is waar Zandvoort nog grootschalig kan bouwen. Het gaat dan voornamelijk om sociale woningbouw... in de huur- en de koopsector... met als doelgroepen starters, gezinnen en senioren. En ook dat wordt nu binnenkort gerealiseerd. In inhoudelijk is er door d 60 vele malen gediscussieerd... de afgelopen jaren... Er zijn uh, moties, zeker u al amendementen ingediend, dan wel gesteund. En dus een verder debat over dit onderwerp is wat ons betreft op dit moment niet meer nodig. Wij hebben daar in de commissievergaderingen ook het een en ander. Meneer over Sandberg, gesproken. u heeft een interruptie van meneer Kramer. Ongetwijfeld. Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Een korte vraag. Ik hoorde de heer Sandberg onder andere zeggen dat de sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Waaruit haalt hij deze garantie dat dat gerealiseerd gaat worden? Meneer Sandbergen. Ik ga er, ik ga er vanuit dat het college... Um, ...moties die zijn ingediend door de Raad serieus neemt. Die moties zijn ingediend met betrekking tot, serie, uh, tot sociale woningbouw en betaalbare woningen. Dus ik neem aan dat dat gaat gebeuren. Maar misschien kan de wethouder daar een bevestiging op geven. Ja, voorzitter, als ik die even ik mag, mag uh, een nadere vraag dan mag stellen... Ja. van. Hoe wilt u dat dan... of tenminste, hoe denkt u dat het college dat dan kan realiseren? Want wij hebben daar geen grondposities. Dus hoe, hoe denkt u dat dan... het college met een motie in de hand... daar sociale woningbouw kan realiseren? Meneer Sandbergen. Voorzitter. U mag de microfoon aanzetten. Voorzitter, er is... Uh, ik meen door mijn collega... Berense aan de overkant uh, gezegd... dat uh, met name de... de kei... en... Uh, die, die uh, overeenkomst zullen wij uh, volgende maand gaan bespreken. Maar in ieder geval, uh, tot de, daar komt tot uitdrukking dat men uh, op dit gebied uh, haar medewerking uh, wenst uh, te verlenen. Ik ga er ook vanuit dat dat serieus gebeurt. De KEI is, zoals u ongetwijfeld weet, een instantie die zich met name bezighoudt met uh, sociale woningbouw... ...en... Uh, ik denk dat dat een garantie is dat daar inderdaad ook sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Dankjewel. Ik ga verder. Oh, ja, dat is waar. <laughs> uh, u, werd, u wilt een interruptie doen, meneer Cohen? Voorzitter, want we hebben natuurlijk wel de nodige ervaring met uh, de firma De Kei. En dat was niet een en al garantie. Dus ik betwijfel dit ook. Ja, voorzitter, um, de heer Cohen betwijfelt dat. Misschien zit dat in zijn karakter, dat weet nee, ik niet. Nee, nee, meneer nee, meneer kwaad. Nee. Nee. nee, dat heb ik niet gezegd. Nou, prima. <hij> ja. Er zitten nee, veel is dingen in mijn karakter, zo... meneer Sandwegen, Maar er zitten ook dingen in uw karakter. Ongetwijfeld. Cohen. Ook ik ben een mens. Maar, voorzitter, uh, de kei... Um, ja... Ik zal ongetwijfeld wel eens een steekje hebben laten vallen. Ik heb in het verleden ook kritiek geuit over de kei. Uh, Prestatieovereenkomsten vond ik uh, met name in de jaren 2014, 2015 nou ook niet echt uh, interessant...